Hij denkt dat er volgende week een akkoord kan zijn. Trump noemde het bemoedigend dat Hamas een positieve reactie heeft gegeven op een Amerikaans voorstel. Hamas zou op de belangrijkste punten akkoord zijn met een bestand van twee maanden. Ook Israël is volgens Amerika positief. Vanaf vandaag mag er op drie plekken in Parijs gezwommen worden in de Seine. Dat was meer dan 100 jaar verboden vanwege vervuiling en gevaarlijke situaties. De afgelopen jaren stopte de Franse hoofdstad bijna 1,5 miljard euro in een grote schoonmaakoperatie. Onder meer vanwege de Olympische Spelen van vorig jaar. Het weer, veel bewolking en af en toe wat regen. Het wordt 21 graden. In het Zuidoosten eerst nog wat zon. Daar kan het 25 graden worden. Morgen dan in het hele land veel buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Op deze twijfelachtige... Hou je op, joh, gek. Uh, uh, uh, deze twijfelachtige zaterdagmorgen. Het is nog een beetje grijs achter, Maar we hebben van die mooie dagen gehad. Dus hou op met het zeuren, hè. Ja. Mag ook wel weer eens even beter voor, de, voor, de, voor het land zo. Voor de, ja, voor en de alles plantjes. heeft water nodig. Ja, precies. Alles heeft water nodig. Zeker. Het is al begonnen, hè, met het water. Ik heb het een paar druppels water op het raam van de auto. Ja, echt waar? Ja, maar paar hele druppels. Oeh, hele druppels. Echt. Eindelijk ja. moest je die ruitenwissers weer even aan, gewoon. Ja, al, die, al die narigheid gewoon weer van... Uh, maar ja, auto af te spoelen, het ook want. want er is een hoop narigheid gewoon, ik weet je. Nederland zegt bewijzen te hebben voor de grootschalige inzet van chemische wapens door Rusland in Oekraïne. Zeker, dat oh. heeft Nederland beter achterhalen en zo. En uh, ja, uh, het is onze schoof kan er altijd heel goed op reageren. Uh, en uh, er uh, ook geen misverstand uh, mag en kan blijven bestaan over de intenties van, van Rusland en Oekraïne. Weet je het wel zeker? Dat als hij antwoord is, denk ik van... weet, weet je het wel zeker waar hij het over heeft? Sorry. Wat voor uh, middel is het eigenlijk? Ja, het middel waar het om gaat is chlorpikrine. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dat al gebruikt. Later verboden. En het gebruik is een schending van het verdrag chemische wapens. Ja! En weet het niet, Cylon B.? Nee, nee. Maar eh, Rusland heeft destijds ook zijn handtekening gezet. Echt waar, we zouden dat niet meer gebruiken. En Poetin houdt zich altijd aan afspraken. Maar de vraag is natuurlijk: wat doet het stof? Wat doet het stofjagen als je het inademt? De stof irriteert de ogen, huid en luchtwegen. En het kan ook leiden tot duizeligheid, keelpijn en braken. In, in de dag, hoge concentraties. Is het dodelijk? Nou, jezus, dat valt hem wel mee. We gaan er Ik niet dacht dood aan. Ik dat het, het hooikorst vast, maar <laughs> nee. Nee. Nee, oh. het is, nee, je gaat er niet dood oh. aan, maar het nadeel is wel zeg maar. Als je de, de hut uitloopt, weg maar waar, het wordt, uh, waar, het, waar het in wordt gestopt, dan uiteindelijk, ja. Dan word je neergeschoten. Oh, ja. Goed, er zijn niet heel veel mensen door oh, om het leven gekomen. Maar het is wel weer iets wat Rusland aan het doen is. Mm. Mooi dat Nederland dat uitgezocht heeft ook. hè? Dat nou, vind ik wel weer mooi. Dat is gewoon niet licht licht in licht. Nederland. Ja, Nederland. Ja, ik denk ik dat Nederland altijd een beetje zo uh, in de midden wil blijven. Nou, ik weet het niet helemaal. Ik weet het niet helemaal. Maar goed, die kop is met harde bewijzen gewoon het iets gedaan Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Mm. Goed. Nee, we zijn weer een week weg geweest. Althans, ik ben twee weken weg geweest. Ja. ja. Was je vorige week te overleven? Ja, absoluut. Ja, Hoe ja, was jouw uitje? Leuk. Het was boven een viswinkel. Oh, oh lekker luchtie. Het, ja. het oh. grappige is, we kwamen aanrijden midden van midden van... Waar waren we eigenlijk ook weer? Ik ben het plaatsnaam vergeten. Leerdam of zo? Zei je niet zoiets? Uh, ik Adam, weet het meer. Leerdam. Nee. Ja, zoiets was het. Leerdam. Leersum. Leerdam. Jij weet het nog beter. Dan ik. Leersum. Le Leerdam was het. Nee, Leersum uh, kon ik niet vinden op de nee. kaart. Nee. Oh. Maar goed, uiteindelijk uh, Leerdam waren we en we kwamen in het centrum aan. En toen zegt mijn dochter, ja, het is boven die viswinkel. Toen denk, ik, oh mijn god. Boven een viswinkel. Een appartement. ja ik weet niet hoor. Lekker. Maar goed, we werden ontvangen door een vrouw die daar in de viswinkel werkte. Die deed ja. de schoentjes even uit en liep met ons liet het appartement even zien. In het appartement was het cool en fris. Erko's oh. overal. Oh. Het was super luxe gewoon allemaal. Alleen s'avonds toen de Erko uitging, toen kwamen we in de wc. En toen dachten we van, is de wc niet schoongemaakt? Nee, dat nee. was de visgeur die de dan omhoog kwam. Ja, het oh. was een, Het was een mooi appartement sowieso. Ja? Maar die moest de deur wel Eén nachtje dichter. maar, hè? Eén ja. nachtje, maar. ja. Ja, dan dan dan ja, ja. Als dan... er toch het hele huis in. Ja. Weet ja. Je Heb wel? je vis gegeten? Nee. Nee, dat niet. Nee, dat hoort dan eigenlijk wel dat je dan een vis op bij bij de krijgt, beleving Ja, hoort dat. Want je betaalde goed voor, voor zo'n nachtje. Mm. Maar goed, het was nou leuk uh, samen zijn, dat sowieso. Ja, jullie ja. er met z'n zessen in, hè? Dat uh, Ja, dat ja dan ook klopt. Ja. ja, je zou er nog met z'n achter kunnen slapen op de bank ook. Om de, oh. pr, de, pr, de pr, prijs nog met je te. Dus wij hadden, dus, Jolande en ik. Hadden, weinig weinig weinig ja, ik oh. ah. Ah. hadden we gewoon meegekund. Ah. Ja, ik twijfelde erover. We hadden gewoon meegekund. Echt helemaal geen punt. Gewoon. Was wel leuk geweest, ja. hè? Ja. Wat is je de afgelopen week bij Katellis Ja. Ja, wat, wat, ik kwam twee mensen tegen beneden op de bank. Ja, die heb ik gisteravond nog even binnengelaten. Ja, zeker. Wat later. Maar goed, maak je. Nee uit. hoor. Wat, uh, wat is mij bijgebleven? Wat ja. mij bijgebleven, die, die mevrouw die, uh, die uh, in uh, half naakt ging zwemmen. En dat ze dus eigenlijk uh, niet meer mocht zwemmen, terwijl ze dus eigenlijk onder de littekens zat. Oh ja. ja. Dat is mij bijgebleven. Hè? Ik moest ook wel even wennen toen ze zo in beeld kwam. Helemaal zo ja. naakt. En er was niks te zien bij haar. Want er war, waren war ja, dramatische weg. dingen weggehaald. Ja. Maar ik vond ook wel een beetje wennen. Maar uh, nou ja goed. Ja, het is, ja, hoe ga je daarmee om? Het is iets nieuws. Dan moeten mensen even wennen. Dus nou pak hem erop ofzo, of zo. Ja, doe Ze moest het doe doen, Maar het irriteerde te veel aan haar huid. Ja. En uh, zij heeft dus dan twee borstoperaties uh, ondergaan. Uh, Echt uh, amputaties. Ja, ja. En ze zeiden, als je moet gaan zwemmen, dat is het enige wat je... Nou ja, je moet gewoon zorgen dat het soepel blijft en dat je in beweging blijft. Dus het is gewoon heel blij als je nog leeft. Ja. Maar ja, dan krijg je dat soort dingen. Dat je als een van de gedrocht wordt weggezet. Ja, ja men ga Grieken toch wel van je? Ja. ja is dus het is gewoon helemaal. Jammer, dan. het is gewoon echt. Het uh... is jammer, maar ja, hoe moet je daarmee omgaan? Voor mij zit er geen kwaad wil achter, maar toch een beetje nee. een ongemakkelijkheid. Booh, we moeten. Booh. Nou, doe maar, uh, doe maar nu. Nou goed, straks onder andere de Zandvoortse Berichten en de geschiedenis Zitberg in het radioprogramma. Ach, weer volop op, aanwezig. Was mijn papieren vergeten, maar gelukkig is alles even doorgefotografeerd. Dus kunnen we even goed door. Plaatje uit het verleden van de Razorlight. case Kezen nog. Ja? In the morning, hoe toepasselijk?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 Y'all still out there, darling Clinging on to the wrong idea Te herinneren. Ik weet niet wat het verhaal is achter dit plaatje. Maar niet uit. Morgen weet je er helemaal niks meer van. Dus geef je er maar een over, Zo is het, dat is het verhaal. Natuurlijk een uh, oud plaatje van Razorlight in the morning. Ja, hoe te passen kan je het hier krijgen bij ZFM. ZFM, sorry. ZFM. Ik moet even een nieuwe, ja, nieuwe kreet moet ik even, uh, gaan veren. Na zoveel jaar is het even veranderd. <laughs> Goed. Nou, Marco, uh, wat zit jij te lezen? Nou ja, wat ik zit te lezen is dat ze weer opnieuw een loos alarmnood weer hebben. Want? Nou ja, afgelopen week, afgelopen dagen was het natuurlijk uh, snikheet. En je yeah. wordt gewaarschuwd. Hè, voor, uh, hou je kinderen binnen. Dek alles goed af. Haal alles uit de tuinen als het maar gaat stormen. Of wat dan ook. Maar wat blijkt nou uiteindelijk? In Limburg. Uiteindelijk kwam er om half zes s avonds een minuut of vijf een mails lentebuitje over. Nou, dat, dat was hem. het. Oké. Okay. Maar België daarnaast, natuurlijk in Duitsland, was het natuurlijk Ja. Yeah. Maar ja, het Nederland was het weer eens mis. Maar ja. Dat is natuurlijk ook de vraag, uh, hoe, komen we, hoe kunnen we nou in godsnaam altijd volledig naast zitten? Want we hebben zulke goede computermodellen. Maar ja, dat is de vraag. is ja. the, the question. question. Ja, die uh, codes, ja. Tegenwoordig Geel, rood, oranje, wat hebben we straks? Paars, groen, uh, ja, grijs. Kleuren van de rekenboog. Nou. Ja, je zou denken zelf wel nieuwe technieken. Soms nou. moet je ze toch goed advies kunnen geven, voordat je ja. op pad gaat. Is het gokwaard is gok waard om op bad te gaan? Hoe moet ik gewoon binnen blijven? Dan wil je je baas. Nee, het gaat toch heel gevaarlijk zijn allemaal. Nou, ik weet het ook niet. Nee, wat zit jij te lezen? Ja, over zwarte humor. Oh? Want uh, als je vrouwen oh, al van, van. Duitse grappen en, en zo... die zelden een goed einde hebben... inspelen op het geluk van anderen... Ja? dan ben je niet zo'n harteloos persoon als je vrienden denken. Want het kan zijn dat, uh, dat het een teken is van een sprankje... een sprankje, zeggen ze, genialiteit. Dus, wat, nog uh, één keer, nog even. Dus als je zwarte humor hebt, heb je een sprankje geniali genialiteit. Ja, dan ja, Ze zegt ja. altijd ook wel, uh, genialiteit uh, grens aan krankzinnigheid. Ja. Dat is wel zo. Ja, dat is maar zwarte anders. humor is een, een, een kunst van subtiliteit. en uh, Kan je om alles lachen? Ja, natuurlijk. Ja. En vaak zegt ze ook, van, lachen om tragie uh, en absurde of situaties... is geen teken van emotionele kilheid. En uh, je, nee, je bent uh, geen monster of psychopaat. Het bewijst dat je een prachtige lantaarn boven je hoofd hebt. Om de nu nuances van zwarte humor te begrijpen... Nee, ja, ja. moet je verschillende interpretatieniveaus kunnen combineren. Ja, ja. Emotioneel afstand kunnen bewaren... en gelijk de ernst van het onderwerp kunnen begrijpen. Dus geen mentale gymnastiek, maar nee. draaiing. Ik vind het wel uh, ja, heel, heel, heel, Het is, heel is ja. een heel duur lijntje. Het is echt een heel duur hoor. Ik, zeggen? ik kan me nog herinneren dat... Uh... Mijn, uh, mijn collega van mij, uh, een vrouw, die was net bij haar man weg. En uh, de kat was zeg maar nog wel bij die man gebleven. Maar ja? de kat, die, uh, ja, die deed een beetje raar. Die sprong op de bank en die viel er vanaf. En toen was hij dood. Oh. Toen zeg ik tegen haar, nou, je bent nog op tijd weggekomen. <lacht> ik kon toch om lachen. Het <lacht> was wel een favoriete beest. Maar die was er niet meer. Ja. Nou goed, het maakt niet uit. Ja, zwarte humor, ja. Wat is zwarte ja, humor? ja. Dus, soms, uh, soms is denk ik wel eens van... Nou, sommige mensen snappen het gewoon niet. Nee. Of die hebben dan niet uh, die antenne weer van... Kan je het wel of niet maken, weet je wel? Ja, maar goed, het is wel afstemmen of die ander het goed ontvangt. Want waarvoor maak je anders die grap? Ja, het is wel ja. een beetje afstemmen met de ander natuurlijk. Maak je toch, dan heb je geen publiek, zeg ik altijd meer. <lacht> nou goed, rariteit in de wereld natuurlijk. We letten erop straks uh, geschiedenis. En uh, ik, ja, nee, één ding wat als bij is gebleven is natuurlijk... Uh, ja, die asielwet, die gaat ja. er toch komen? De ja. asielwetten, ze zijn er door. Ja. Maar vraag vooral niet hoe. Hmm. Hoewel, laten we dat toch maar even doornemen. Want je zou, als het niet zo ernstig was... het bijna een klucht kunnen noemen met ja. wat er allemaal misging de ja. afgelopen dagen. Zeker. Gisteren op uh, televisie ging het er alleen maar over. Elke televisieprogramma, elke talkshow... want je hebt op, op vrijdagavond heb je er een stuk of vier, geloof ik. Ja. Iedereen begon ermee. Uh, nou, daar, ja, het is maf. Er is een brief op samengesteld. En dan blijkt wel, ze hebben iets getekend... wat ze later weer terug kunnen draaien. Oh... Dus ja. alles uh, staat nog open. Ja, het is een demotionair kabinet... die sowieso al niet echt alle dingen door kan voeren volgens mij. Maar nu hebben ze iets afgesproken... wat ze eigenlijk over later weer terug... en iedereen is blij. Er werden handen geschud en ik denk van... nou, is het alweer een poppenkast? Ja, schaam. en uh, hoe zit het dan met, met CDA? Ik heb geen nieuws gezien gisteravond. CDA? Ja, die is uitdankt. Volgens mij wel. Ja, die was toch onder voorwaarden net. akkoord gegaan. Ja. ja, onder voorwaarden akkoord gegaan. Ja, ja want ik Sorry. kan wel best wel begrijpen over, een beetje toch wel, uh, uh, bijvoorbeeld zoals kerken en bijvoorbeeld het Leger de legende Ja, de dat schouw, was het, het opvangen zo. Het, het was uh, hun taak als daklozen en mensen die illegaal zijn. Ja. Die vangen ze toch op, dus ja. die zijn bang. Die zijn allemaal strafbaar. Die ja, worden... die zijn allemaal strafbaar ja. straks. Ze dus ja. dus... Dus worden het land uitgezet straks allemaal. Nou oh ja, ik ja. zou uitkijken. Zeg, als er toch een, uh, iemand naar je toe komt... die spreekt niet helemaal de Nederlandse taal... En die vraagt de weg. Ik zou even op... zo <lacht> waar die naartoe vangen de weg naar de asielzoekers Nee, dat weet ik niet. Ik mag niet met u praten. We show you the way. Ja, ja. goed, het, het werd een beetje vergeleken met de kopsoep. Als je iemand een kopsoep oh, aanbiedt, oh. dan is het toch fout de boel. Oh. Dat, nou ja. En dat is ook echt zo? Ja, je gaat het ook nooit handhaven. Is het, ook niet, nee, uh, is het is natuurlijk helemaal niet... het is niet te handhaven. als jij iemand zegt van nou, ga even mee uh, naar uh, een, een, een winkel en ik uh, regel voor jou voor nieuwe schoenen. Want ja. je loopt uh, bijna op de grond met je doorgesleten zolen. Nou, zo is dan, dan ben je, je dan strafbaar. strafbaar? Nou ja. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk die dominee of die pastoor, geloof die in de kerk al een gezin een tijdje huishoudt. Waar een doorlopend preek is. Dat is die scheidslijn. Ja, die is wel duidelijk over de scheidslijn. Ja, die is strafbaar. Die is echt strafbaar. Ja, die moet aan ophangen. En een NSB'er noem je dat gewoon. Dat is een NSBEER. Een Duitse zelf. Mede-Dogen macht het blijkbaar niet meer. Nee, je moet eerst aan jezelf denken: we hebben het zo slecht hier in Nederland. Ja, Wauw, een gedeelte misschien, ik weet het niet. Meer. <laughs> ik heb het ja. idee dat we het heel goed hebben hier, hoor. Ja. Dat is zeker. Ja, wij, wij, wij vijftigers hebben het wel goed. Zestiger, ja hoor. Sorry, ik heb een ander Ik ben geen vijftiger meer. Oh mijn god, was ik helemaal vergeten ook weer. Dus krijg je als je een paar dagen radio maakt, maken. Dan sta je bij je hersenen voor. Oké, okay. oh. wordt het een groot dit? Geen idee, maar ik blijf hem draaien. Turn stil, onbekend beentje. Voor mij was het trouwens een onbekend beentje, maar Ze hebben een nieuwe serie uit. Never enough. Ik krijg er ook niet genoeg van. I care! De eerste band, Turns Still I Care. En ja, daar hadden we het over dat we meer voor ons uh, op moeten komen. Nee, dat we voor elkaar moeten zorgen. Eigenlijk. Dat is meer uh, het gegeven, denk ik. En erachteraan de laatste single van Miles Kane. Het heet Love is Cruel. Oké. Okay. Je zou denken: Love is Cool. Nee, Love is Cruel. Het kan wel eens een beetje tegen van de afspraken die je maakt. Hij is natuurlijk de gast van The Last Shadow Puppets. Daarvoor zat hij trouwens nog in een andere band, The Rascals. Met die uh, stopt in 2009 en uiteindelijk. Uh, Ging Alex Turner um, samen met hem de Les, Les Shadow Puppets maken. En dit is eigenlijk zijn solo project. Nou, ik vind het altijd wel aardig. Ik vind het altijd wel aardig, muziek die hij maakt. Ik vind het leuk. Goed is het de zaterdagmorgen bij de toepakleefd. En we kijken de wereld in. Nou, ja, nou, nou ja, de bezorgdheid. Jongens, krijgen wij nog wel eens borst? Krijg je nu wel eens een brief, uh, kaart, Liefdesbrief, nou, voornamelijk van... Uh, uh, bedelen voor goede doelen en zo. Ja. Oh, dat jij? is het meest en een tijdschrift waar ik op allerlei Ik krijg in. altijd kaartjes en briefjes van, van cliënten. Oh Zo oh, dus ja? Zoveel ja? liefde zie ja? ja? ja? oh, ik Dat ik dan lees denk ik oh jezus, ik word helemaal. Oh, houden. Oh, dat is toch wel leuk. Ja dat is heel Bewaar, leuk. Wat doe je mee? Bewaar je dat? Hangt op een tijdje op de koelkast. Leuk. Ja. Of zit in mijn, mijn tas en dan lees ik het. Oh ja, grappig. Ja. Ja. Oh. Nou ja, het gaat dus over de PostNL. Maar die mogen langer gaan doen over het bezorgen van de post. Nu is het nog binnen 24 uur. Ja? Maar straks mag het uh, vanaf juli volgend jaar... Maak een pakketje, uh, zeg de, ik de maand. Een maand zo. Dus <laughs> ja. 48 uur. Ah. En er zijn zelfs plannen om het naar 72 uur op te rekenen. Ja, ja, ja. Echt. Ik, ik zeg altijd: maak een pakketje van je brief, dat komt sneller aan. Oh, het kost wel even meer, maar weet je zeker. Maar, maar die postzegels ja. weet je ook niet hoeveel die erop plakken. Uh, moet er moeten twee op. Ja, twee wat. Twee postzegels. kosten, dat <laughs> nee. geen idee meer. Heb ik ooit gekocht. Ja, ja. ja. ja. ik ja, zou ja. het ook Als ik wat vind in de kast, dan plak ik het erop. Denk dat nou, zal wel genoeg zijn. Ja, precies. Altijd het een te veel denk ik dan. die je ja? over hebt. Ja, er staat er van 2014 nog op, denk nou doe ik er wel twee. Dan weet, yeah. ik, weet ik dat het yeah. Ja, ik denk dat jij dit wel een beetje de waarheid vertelt. Ja. Ja. Klopt wat doen je mensen. Goed. <laughs> goed. Ja, ik heb altijd nog zegels van de kinderpostcode uh, uh, loterij. oké. Okay. Uh. Oh. nou kinderpostzegels? Ja, ja Dan koop ik al postzegels. Ik denk, al die kaarten, moet ik mee. Maar als ik geen postzegel in huis heb en ik zie een postzegel liggen... die je dan op een rouwkaart of precies doet... dan denk ik, nee, nee. Nee, nee, nee, dat Dan nee, nee, een nee, pak nee. ik er niet op. Nee? Nee. Die ga ik ook niet inkleuren met een veelstift nou, van mijn vrouw, vrouw doet, mijn vrouw doet gekke dingen om postzegels over een ding af te halen. Oh. Ja, zeker. Oh. Als ze het nog een keer kan gebruiken. Als ze niet gestempeld zijn, dan gaat ze dan met een föhn en ja, een stoom. Die gaan we eraf ja. Zeker. Nodig een keertje uit voor huistips ja. en mm. keukengrij. Nou, dat valt ook wel weer Nee. Oh. Nou goed, vandaag in de, de, tip de Telegraaf te lezen... Wat, sorry? De tip van Yvonne. Jazeker. Ding dong. Tel eens tot tien. Vandaag in de Telegraaf te lezen. Het gaat over uh, e-mail uh, Korsen. Uh, e-mail uh, kor Korsen die zegt mezelf... Ja, ja, het ging natuurlijk net al over Dao Bob. Dao Bob. natuurlijk die niet op een kinderfeestje wilde optreden. Oh, oh ja. Er is nog een kinderfeestje dit weekend. Nou, pas op wie je uitnodigt. Dus je kunnen op het laatste moment gewoon weglopen. Is het een vraag natuurlijk. Het is allemaal het Joden had. Hmm. Dylan ja. Jessica een natuurlijk van de VVD. Ook niet echt heel handig. Nee. Maar goed, het grappige is dat een directeur van het Holocaust Museum... die reageerde erop. Die zegt van ja, dit gaat toch helemaal niet de goede kant op. We moeten eens tot tien tellen in plaats van meteen maar te reageren... via Twitter of via een of andere... Ja, internetaccount. Hij zegt van, nou, Bob was wel een van de weinigen... die destijds niet opzegde bij het... Opening van de Museum. Toen kwam hij wel op dagen. Dus uh, nu werd het waarschijnlijk toch even te veel. Ik heb een beetje zitten googlen op anti, uh, noem je dat ook weer, zionistische ja, posters. Ik sprake, oh ja. ja. ja. En ik, ik, ik was niet echt geschokt toen die posters zag. Nee toch? Nee. Nee, ik, nee dat kon is niet gewoon echt... een groep. Het is net als de EO-jongeren dag. Het zijn bepaalde jongeren die komen gewoon bij elkaar. Die hebben een bepaald geloof. Ja. Die geloven daarin en die zijn eigen wijze. Dus ik Positief. weet niet precies wat er in het nee. hoofd van de uh, uh, uh, Bob is gebeurd. Dat hij daar aankwam. Dat hij ervan... Oh, oh shit, zit hij wel goed. ja, ja Dat hij in één keer werd overmand door emotie. Ik denk, gas, had je een beetje ingelezen? Nou ja, dat. Dat had hij niet gedaan. Maar goed, ja. nu zit hij nog in het buitenland. Is hij uh, echt nee, hij is weer Dus Zou hij nog korting hebben gekregen omdat hij reclame maakt? Nou, dat weet ik niet. Maar hij komt van het weekend weer terug. Van het weekend gaat hij weer optreden. En er is iemand uh, opgepakt. Een 38-jarige man uit Amsterdam. Ja? Die is verdacht van de, dat, hij, dat Bob dus is, uh, tijdelijk even buiten Nederland is. Oké. Okay. Oh. Nou goed. Ja. Een ja. andere die een column schrijft in de Telegraaf, die reageert daar weer op. Die zegt weer zelf: Nou, ik vond het wel een mooi. Goed steun, statement van uh, Dylan Jesus. Want het is echt heel veel jodenhaat. En dat moet echt aangepakt worden. Ik denk, oh, je gaat het vuurtje nog even verder opstoken. Weet zij wel wat er op die uh, pamphlet heeft gestaan dan? Ik weet het niet. Maar ja. zij vond het echt, uh, wel, uh, of hij vond het wel terecht dat ah. er zo op gereageerd werd. Want het moet maar eens uh, uh, bespreekbaar worden gemaakt ja. in de maatschappij. Nou, je begrijpt het al. Het is nog lang niet over. Dat zeker. Zeker niet. Goed, straks de Antwoord's voor Dan zijn we het in later. Alaska. Precies, het feestje gaat nog lang door. Deze dames kan je daar als laatste toe uh, uh, vinden. Ik heb het over de Pietjes. Hele weken hard werken. Heb je gewoon een moment van rust nodig. Nou, dat bied ik je zeker aan. De beachjes. No hard feelings het laatste album. En the last girls at the party. En zo zien ze er ook wel een beetje uit. Van die, uh, uh, ja, echt die Wild party animals. animals. <coughs> denk ik, nou grappig. Die kan je dus uh, altijd uitnodigen Die houden uh, oh, ze weer tot laatst aan toe. Goed, is tijd voor de Zandvoortse berichten. Vertel. Ja, uh, nou ja. Hoe heet het? De stichting uh, Zandvoort Beyond in, uh, doet in aanloop naar de Dutch Grand Prix allerlei activiteiten in het dorp. Yeah. En er is uh, een bijeenkomst uh, op maandag, aanstaande maandag om 7 uur juli. Om 7 uur tot kwart over 8 in de, de blauwe tram. Nou, de avond wordt uh, geopend door de wethouder. En gevolgd door een toelichting op het programma door uh, onder meer uh, Rob uh, uh, Langeberg. En uiteraard is daar ruimte om te vragen, om vragen te stellen. En uh, als je geïnteresseerd bent, uh, ben je van harte welkom. Naar jou. Tijdens die bijeenkomst wordt uh, alles verteld over wat er staat gebeuren... Uh, van het Reuzenrad op het Badhuisplein... tot de terugkeer van, het, uh, van de zeepkistenrace. Ben jij er wel eens geweest, Jolande? Zie je ja, wel, is het leuk. Ja, is het leuk? Ja, ja zeker. Ja? ja? Oké, okay. nou mooi. Samen eten, lachen, glijden. Oud uh, Noord had een zomerfeest. Dus, uh, vorige week was dat. En, uh, ja, dus uh, kijk hoor. Uh, um, um, um, jaarlijks buurtfeest. Uh, het is een sociaal bindmiddel. Er was zelfs buikglijden voor jong en oud. Kon je allerlei dingen doen daar. Oeh. Het begon al vroeg. Er was eerst een, uh, een buurtrommelmarkt. Een Die begon om een half zeven Verder was er een, een culinair uh, uh, gedeelte met een uh, food, uh, food Festival Met uh, allerlei dingen die kon je kon eten van currywurst tot zwarma. En uh, de Zeevisvereniging uh, had zelfs ook nog een aantal makrelen aangeleverd. Nou, wel wel. En uh, een barbecue was er uh, aangelegd. En daar kwamen 113 personen op af. En ja, goed, zonder stond vooral in het teken van die buikglijwedstrijden voor de jeugd. Het was een kampioenschap. Het was een, een, een baan van 25 meter lang met een opvangbak. En zelfs een paar kwamen helemaal in die opval opvangbak terecht, gewoon, zeg maar. Bij die asielzoekers. Oh nee, dat is niet. Dat bedoel ik niet. <laughs> maar goed, het is een organisatie geweest van vrijwilligers, lokale bedrijven, gemeente en pre-wonen. Dus ze zijn echt bezig om allerlei mensen met elkaar te verbinden. En Dian, Peter, Sandra en Tim waren echt bizar tevreden. Gewoon, echt, jezus, dat had ik niet verwacht dat het zo'n succes zijn. Ja, maar het is wel een prachtige wereld. Ja, zeker. Yes. Maar ja, nu, na grondige verbouwing gaat standvoort Weer open aan het gastenspleis, Circus Zandvoort. Ja. En de bioscoop gaat weer open. Ja. Dat vind ik helemaal leuk. Ik het. En uh, gisteravond is het feestelijk geopend. En uh, die, die bioscoop biedt dus 80 zitplaatsen aan in de intieme zaal. Maar die is behoorlijk in dezelfde. Uh, uh, hoe noem je dat? Gestaureerd. Ja, zelfde staat gebleven allemaal. Yeah. Ja. En de arcade zelf uh, biedt toen een uitgebreide selectie van meer dan 50 arcade games, en acht pooltafels, shuffleboard, voetbaltafels. Dus het blijft een, een leuk iets voor uh, toeristen om even heen te gaan. Dus, Oké, okay. uh, okay. nou goed, ik hoop, ja. dat zijn negen films hebben we daar, onder andere ja, Formule klopt. 1. Zandvoort is ook een hoofdrolspeler in die film natuurlijk, want dat ja, uiteraard. naast uh, de, de echte Formule 1 is geschoten. Dus dat is wel mooi. En uh, Jurassic Park World Rebirth. Nou, ja, ik denk dat ik hoop, daar wel heen ga. Ik, ik vind het zo lekker dat je dan gewoon uh, lopend naar de bioscoop kan. Ja, want het is zeker. altijd gedoe. Dan moet je naar Haarlem en dan moet je met ja. de bus. of uh, Eigenlijk wil je wel met de auto. Maar uh, ja, het is in, de, in de stad is dus het niet, uh, niet met, te betalen. Dus dan, graag... dan ga je maar naar Schalkwijk. Ja. Die is zo ongezellig Ja, ja heel ongezellig. Ja. Maar het is wel een uh, rijkdom toch hier voor het dorp. Dat je gewoon hier naar de zeker. bioscoop kan. Ja. ja, je hebt niks te zoeken buiten Zandvoort. Nee. Blijf in ja. Zandvoort. Zeker. Ja. Nee. nee, maar het, is ook heel, het heeft ook heel lang geduurd voordat we een bioscoop hadden überhaupt. Ja. Dus daarom was het zo fijn. En er was zo'n filmclub. En ik hoop ook echt dat iemand zich weer op gaat uh, werpen als... Nieuw iemand om van die echte cultfilms te draaien. Ja, ja, ja. Maar goed, dus die zitten daar geld in. Altijd, ja. zit daar geld in, dat is altijd de vraag. Ja, maar als ze wat ouder zijn, dan is het niet zo duur om te huren, denk ik. Oké, okay, dat is ook weer waar. Denk goed, denk maar. Wat nou, dan meer? Ja, is, ja. Afgelopen dinsdagavond is er, uh, kan je bedenken, hè, dinsdagavond als het bloed heet. Ja? Uh, dinsdagavond, uh, even voor 11 uur, is er een uh, op de Bentveld weg. Dus is er een man uh, door twee jongens op een beroofd. Nee, de politie zoekt nog getuigen. ...van de overval in Bentveld. Het slachtoffer fietste van de Bentveld weg... ...en werd gesneden door twee jongens op vetbikes. Ja, denk, maar wat is dan... Nou, je hoort het ook vaker op dat, uh, op dat pad... Hè? Wat het ja. trempad. Ja. ...dat de 48 blauwe trampad... ...ter hoogte van, de, van die uh, Gertebach-maafel... Ja. ...dat er ook jongere uh, uh, meisjes lastig gevallen ...en zo oh. op de fiets. Oh, het is echt wel een bekend plekje, dus... Ja, maar jij ja, weet je, je hebt op dat moment helemaal geen... Dus misschien moeten ze maar eens wat camera's ophangen. daar. Ja, dat lijkt me oh, wel. Misschien, dan, uh, dan kunnen ze samen de grandpaal nagelen. Nee, nou, misschien uh, gewoon uh, wat uitlokken gewoon. Ja, uh, als, uh, we hebben een lokagent uh, lok die leuk eruit ziet. Die op een elektrische fiets en dan een beetje een moeilijk fiets. Mm -hmm. en, een beetje, en dat ze denken van, hé, hey, die ja. kunnen we wel overvallen. En dan komt er in één ja. keer daar een uh, getrainde man tevoorschijn. Die ze willen even een lesje leren. Oh, ik word altijd zo agressief als ik iets zo berichten lees. Denk ik oh, ja, kan ik, oh. voorstellen? kom maar op! Ja. Nou, ik heb een minder agressief bericht. Want uh, ja. dit weekend vindt er weer een grote editie plaats... van de Ibiza-markt On Tour. Ja. Met een opzet van circa 80 aanbieders. Verdeeld over het Badhuisplein en Boulevard de Favosje. En ik uh, ja, kan een uitgebreide mix uh, verwachten. Met allemaal leuke handmade en fair trade items. Ik hoop dat het weer een beetje mee gaat werken. Het is uh, van 11 tot 6 uur... Beide dagen. En de volgende editie vindt plaats op 9 en 10 augustus. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt. Het zou wat. Uh, ja, hmm. ik heb een beetje wat ze te doen. Nou goed, ik wil nog even terugkomen op die overval. Dus ja. van dinsdagavond. Als je wel, zeg maar, daar in een buurt woont en je hebt de bel ja, ja, beelden, met een camera Ja, uh, Deel even met de politie. Dat is wel mooi. Want ja, soms kan het zijn dat ze net voorbij jouw camera fietsen. Mag je natuurlijk ook niet filmen. Maar het zou nu wel heel mooi uitkomen als je dat wel hebt. Goed, verder vrijdagmiddag 27 juni. Is de, de negende uh, uh, Pride at the Beach uh, twee keer feestelijk ingeluid. Eerst bij de Zandstorm, daar hebben ze het gevierd. Uh, en dat zijn mensen met een haperend brein. En daar was een uh, regenbroog, uh, regenbroog, regenboog Regenboogtaart was daar aangesneden. En het thema is daar: iedereen mag zichzelf zijn. En er werden ook allerlei geschilderde harde, harten. Werd daar met werden daar mooie teksten werd er opgehangen. Uh, verder in het oude raadhuis sprak uh, David de Molenburg uh, over de Pride in Boek Boekarest. En dat het belangrijke is dat, dat Femke daarheen is gegaan natuurlijk, want het is een mooi signaal. Uh, verder, uh, Ruud uh, Houweling deed ook nog even een verhaal over zijn vader... die eigenlijk nooit voor zichzelf uh, nooit, zelfs kon zijn door de op, oude opvoeding. En uh, de Love Expo in het raadhuis is te zien tot en met 28 juli, maand, of nee, zaterdag en zondag van 12 tot 5... En, uh, nou ja, goed. Uh, het is een ontroerende, grappige kant. Uh, hoe ze er tegenaan kijken. En uh, ja, misschien met een beetje, een beetje humor. Maar het is belangrijk dat hier nog steeds aandacht voor is. Dat is wel duidelijk. Ja, zeker. Ja. Eventjes nog een aanvulling op je land over de bioscoop die hier is geopend. Nu is er, er ook een gratis filmfestival op het Zandvoort strand. Ja. 15, uh, 16 en 17 augustus. Leuk. Dan kan je gratis de, de F1-films zien van, uh, van oh. Brad Pitt. Dus daar hoef je niet voor te betalen. Nee. Hey. Kijk, dat is dat leuk. Dat is wel weer grappig. Geen ik ben te lezen op het strand, maar ik kom nu even niet zo... Uh, oh ja, sorry, bij Strandpaviljoen uh, Cosmico Beach is het, uh, is het openlucht uh, Ja, dat is, niet, dat is niet ver. Uh, voor mijn gevoel is dat best wel voor Boulevard van Fausje daar. Oh, okay. Cosmico okay. Beach. Maar goed, het is wel grappig erop. Ja, want ze hebben op verschillende Formule 1 hebben ze geschoten. En ja. grappig, ze hebben gewoon Brad Pitt en die andere op spelers... naast de echte racers gezet en dat gefilmd. Het lijkt me wel grappig aan dat je dan gewoon een ander soort film krijgt... van die ene film die je al gezien hebt, zeg maar. Dat lijkt me wel weer geinig. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten, dames en heren. Tijd voor de muziek. En dit begin lijkt altijd op de cult, Maar dit is het niet. Nee, het is Spacey James. Ze hebben nu uit All That Noise. Brandlosk. De nieuwe single, die heet uh, All That Noise. Ja, hier bij Toebakleden in de zaterdagmorgen. En we kijken allemaal wat er in de wereld zich afspreken. En een van die dingen is nu nog graag in de Telegraaf te lezen... dat, ja, wat staat er ook alweer? Tiener, kritische op vakantiewerk... Uh, jongeren hebben steeds meer, minder trek in een klassieke vakantiebaan, weet je wel. Ze willen en, niet maar, werken gewoon, ze nee, dat, hard werken. Nee, dat is niet. Dus uiteindelijk zeggen ze, ze gewoon, ja, ik, ze hebben al een bijbaantje. En dat bijbaantje, ze gaan ze gewoon in de vakantie gewoon doorzetten. Dus ze gaan ze gewoon zich laten inroosteren. In, ik, ik heb het verhaal thuis ook al vaak paar keer gehoord. Die zeggen ja, ik kan ja, in de vakantie kan ik gewoon uh, door blijven werken. Dus ik pak gewoon wat extra uren. Dus dat is wel mooi uitzender Young Capital ziet dat het aantal vacatures voor vakantiekrachten dit jaar wel iets is gegroeid. Tieners en twintigers werken uh, veel vaker door het hele jaar dan vroeger. En dat, dat is mooi. Ja, ik, Afgelopen week sprak ik nog iemand die uh, zelfstandig is. Want heel veel mensen willen namelijk ook in de zorg gaan werken. Want dat is ook een soort vakantiebaantje. De oudere zorg vindt ze aantrekkelijk. Maar ik sprak een zelfstandige. En die kreeg wel geteld 100 euro per uur. En daar schrok ik toch wel een beetje van. En, en zij zei ja nou, met, want de kosten bij ze dan 110 euro. En wat hou je daar dan over dan? Ja, iets van 70. Ja, hier moeten we toch vanaf, zeg ik. Wat bedoel je? Schrok een beetje. Ja, maar dit zijn, dit zijn toch kapitaal, joh. Dit kan toch niet, dat kan, dat kan, kunnen we met z'n allen toch niet blijven ophoesten? Nou, ze was eigenlijk een beetje uh, gekeerd. Ik denk van, ja, maar dat kan toch niet. Ja, waarom dat je het waard bent. Nou, dat, dat weet ik niet, maar ik heb wat voor werk was, was dat precies geld. wat ze moest doen daarvoor? Dat was uh, ambulant bij mensen thuis, uh, de thuiszorg. Uh, per uur? Ja, per uur kwam het neer. Uh, uh, uh, ja. Yes. ja, ik vond die het een, heel veel. een hoop geld. Maar goed, misschien uh, levert het nog speciale activiteiten. Dat zou ook nog kunnen. Oh, ja, met ja. Uh, extra. Extra, nee, Ja, verschuldig oh. ik, uh, ik haar niet ja, je van. Je hebt toch maar... ook van die uh, dames die schoonmaken in een blootje? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Dat zijn wel hele speciale diensten. Ja. Ah. Ja. En, om, en die, die, die eigenaar blijft niet thuis, hè? Die gaat er gewoon vanuit dat jij bloot in zijn huis rondloopt. Oh, dus je oh mag ik mag niet blijven. Nee, nee oh, dan, dan kan je, niet je dat aan bestellen, bestellen met kleding aan. Ja, ja. ja, want, Ach, ja je het nee, maar, nee, het gaat echt om het idee dat je weet dat er door jouw huis een blote vrouw loopt. Daar gaat het om. Niet dat jij kan toekijken van, oh ja, Buk is nog. Eens, oh ja, dat stukje daar. <laughs> dat stukje daar is dan niet schoon. Maar wie zegt <laughs> dat zij bloot loopt? Als je, ja, er je ja, niet bij dat bent. Daar moet je, dat moet je vanuit gaan uitgaan. Cameratjes. Hem... Er, is, er is ook een soort vertrouwen daarin. Ah. Ah. Oh. Ik vertrouw erop dat je bloot bent. Het is oh, ik de had de gegeven... Nee, ik dacht, dacht ze altijd gewoon echt... Uh... Bloot en dat er iemand dan uh, gewoon ondertussen zat ik, uh, te nee, werken thuis. Dat, dat had ik niet begrepen. Nee, ik denk echt dat het op oh. trouw is. En, uh, misschien worden er wel camerabeelden van gemaakt. Maar dat oh. weet die persoon dan ook. Dan. Oh. Dus, uh, in de hoop dat het niet weer gedeeld wordt. Dat denk ik niet. Want dan doet het nooit meer natuurlijk. Nee. Nou goed, ja. een aparte wereld. Ja. Ja. En wat er ook niet meer gaat gebeuren. Deze week is aanstaande woensdag. Uh, dat het grondpersoneel van KLM mag niet staken op Schiphol. Oh, we gaan ze ergens anders staken. <laughs> nou, ik hoop buiten. <laughs> maar ja, niet ja. binnen. Nee, maar? maar? Als ze maar niet uh, dan uh, buiten gaan staken. Van, of dat ze buiten de, de weg naar Schiphol bijvoorbeeld bezetten. Die staat oh, toch al vast. Het maakt toch niet uit. Die ja, staat helemaal ja. vast. Uh, zeg maar staken bij waar ze de weg op be hebben. De nee. weg, uh, wegverbetering. Ja. Maar ja, dat mensen dan inderdaad hun vlucht missen en zo. Doordat ze allemaal van die nee, vuile ja. ja. rotsgaantjes ja. uitvoeren. Zoals het Extinction Rebellion, dat ze de, oh ja. dat ze de afsluitdijk uh, nee. dichtgooiden. Waardoor heel veel mensen hun boten niet gehaald hebben. Oh. Nee. Honderd nee. Kilometer, al die auto's 100 oh ja. kilometer omrijden. Ik heb altijd als mensen hun boot niet halen. vind ik altijd zo. Zo'n zo man met een rode broek bedoel je toch? Of niet? Oh, ja. je bedoelt de veerpont, wil je? Ja, de ja. veerpont. Ja. Daar heb ik ook altijd een vraag af van: een, een man in een rode, boot, een rode broek op een boot, die dan bij de brug zat. Zacht, kan niet open! Je moet de langste Ja, de hele wereld gaat stilstaan voor ja, jou. Flik er even op, joh. Ja. ja. Ik denk ja, nog, even, wat, nog ja? even blijven bij uh, Schiphol en consorten. Uh, de ja? afgelopen week is er een, heeft er een vlucht. Gevonden van Easy. Tijdens de vlucht uh, naar Tenerife brak een chaos uit aan boord. Want een uh, passagier die vond het zo nodig om lekker te urineren in het gangpad. In het gangpad. Oh. Oh. Oh. Ja. Nou ja, ook vroeger ook er de... filmpjes van. <laughs> nou ja. dat niet. Nee. Maar de uh, bemanningsleden die hebben naar verluidt de verkeersleiding gesmeekt om een noodlanding uh, te mogen Een noodlanding maken. Kijk. Ik kan je voorstellen, een noodlanding maken omdat iemand staat te plassen aan boord. Ja, dan loopt het een beetje naar voren toe natuurlijk. Snap. Een noodlanding, ja. ja. Oké, okay, nou ja, ook vroeger zijn medische assistentie en politieagenten om de passagier het toestel uh, te escorteren naar Medische assistentie? Ja, dan nou kan het gewoon niet ter plekke gewoon schoongemaakt worden. Hey, ja, nou, dat vind ik dus ook. Jezus. Ja, het, het incident vermo uh, gebeurde vermoedelijk aan het einde van de vlucht. Oh. Dan moet je een noodlanding gaan maken aan het einde van de vlucht. Hebben ze dat ook echt gedaan? Ja, hebben ze dat ook echt gedaan? In is, een weiland of zo? Daar ja, nou, waarschijnlijk. Heetjes. Het is niet bekend waarom de passagiers besloot. De passagier, eentje hoor, besloot het gangpad als toilet te gebruiken. Nou ja, volgens Easyet is de passagier gestraft voor de daad. Ja. Ik vind het wel een beetje slap op, dat Eet niemand ook. zegt... Even een kopje jongens pak even een emmertje. Met we zijn zelf. bijna beneden, we zijn ja. bijna geland. Ja. Je hoeft geen noodlanding te we er maar even een emmertje overheen. Ik kan het wel uitzetten, hoor. Oh, ja, een jezus, emmertje eroverheen. Het kost allemaal ja. weer uren en het kost alles ja. nog wat tijd. We hebben uh, genoeg van die uh, doekjes en zo daar. Ja, uh, zeker. Vind ik ook wel. Pak een jas van die manier of een trui. <laughs> de, ah, de sturen ze ook maar eens wat taas, doen voor de, de geld. De koffer, laat het daarin Goed, we discussiëren hier nog even verder. even Job de zender even de nieuwe single van Sue. Ja, Brit is helemaal weer hippen. Oh ja, heb je al kaartje Oasis? Nee, die heb ik niet. Goed, dit komt aardig in de bus. Friends State, daar zijn we allemaal in. van oh van Oasis. En nee, kom ik een Oasis? Nee, zo so weet. Kom ik aan Oasis? Nou, komt het ook omdat het gisteren. Ja, weer van start ging. De Oasis gekte, waar echt honderden euro's van een kaartje werd betaald. En uh, iedereen zulke roepjes aan zitten doen, dus alleen maar voor het geld. Nou, Bart, dat werd ik dan wel. Bart uh, Ares zat gisteren bij Hubert dat dan even toe te lichten. En die kwam met al die diepzinnigen van de tekst. En ik denk, zo. Heb je de hele week aan uh, gewerkt aan dit? Dat leuk joh. Ja, dat we al wat meer diepgang kunnen hebben En het blijven hangen. En het feit dat we het alleen maar voor geld doen, dat vond ik een beetje slap, Je vertelde nog van andere zaken, weet je wel? Dus het, het lijkt me nog leuker meer om dingen te weten van Oasis, van de broodjes. Hoe ze tot dingen zijn gekomen. Goed, uh, vertel. Ja. In, in de ruimte er is de Franse sterchef, Anne-Sophie Pic. Die heeft een menu ontwikkeld dat de Franse astronaut Sophie Adenot volgend jaar mee kan nemen naar ISS, naar het internationale ruimtestation. Oké, okay, en wat oh. is het speciaal uh, dan? Nou, er staat onder meer kreeft, bisque, foie gras en chocoladecreme. En het menu heeft dan vier voorgerechten, twee hoofdgerechten en twee desserts. Dus moet je al die dagen eten dat je daar zit. Oh ja. Maar het Ach. is wel zo van, de, de kok die wilde gewoon dat gevoel heeft van verbondenheid met de aarde naar thuisland. Maar alles wordt dus ingevroren en vacuüm verpakt en ingeblikt ook. Maar volgens mij, het zo, in het vliegtuig smaakt het wel anders en dan in het ja, ruimte smaakt het ook weer anders. Ja. Kan je het wel inschatten hoe je het dan daar proeft? Ja, ja. Nou, ik het proef niet het smaakt. Jij proeft het. Ja. Maar om het eten interessant te houden, wordt ongeveer elke tiende maaltijd speciaal voor elke astronaut bereid. Ja. En die bonusmaaltijden worden dus vaak met een chefkok gemaakt. Maar ik heb dan zelf dan weer wat ik denk: wat nou met al het afval? Wat uh, het is allemaal ingeblikt en gefriest, droog. Er zitten een hoop uh, verpakkingsmaterialen. Ja, dat is allemaal wel opgevallen. Neemt opgepannen ze het allemaal wordt. weer mee of zo? We ja, neemt ze allemaal... allemaal mee. Als ja, ze willen op land zijn. Ja, hoor. Ja, dan gooi je ze dan weer weg. Ja, Wat oh mooi ja, dat ik jij ze... Ik, ik vind het wel bijzonder dat je ze nu druk maakt over de afval. Want normaal ben je altijd best... Oh, dat lijkt me wel lekker, maar nu ben je bezig met, met afval. Dat is wel een ja. goede vooruitgang. Dit. Ja, het gaat, uh, het gaat steeds bezig met ja. me. Ja, dit is wel oké. Ja, dat is goed. Ik denk, mezelf, mijn god, dan ga je van de aarde weg. Ga je de in de ruimte. Dan nog moet je je bezighouden met wat je allemaal in je mond ze stopt. Ze hebben daar ook een, een bak met plastic en uh, afval. Alles gescheiden. Maar ja, als je ja. daar gewoon. Want er waren toch toen nog een keer een paar mensen die konden niet naar de aarde terug. Die hebben toen gewoon een half jaar extra in de ruimte gegeten. Dat was toch eten. Ik voor heb echt een goed ideeën, Hebben ze allemaal van die pilletjes of moesten hun eigen urine drinken? Misschien wel. Oh. Of, of, of elkaars vlees eten. Oh. Een gedeelte van je lichaam kan jij missen? Ja, oh, nope. je hebt Kaniba. cup Dat dus Dit mag best wel een een beetje maatje af. Goed. Nou, lucht u allemaal weer. Jezus, er wordt weer gelachen om mij. <laughs> ik heb het, het heet, ik uh, moet even mijn truien doen. Ja, maar ga even mijn truien uit doen. Ja, maar <laughs> gaat truien uit doen. Ja, goed, wij truien, nog even een muziek <laughs> op de zender. Ja, Race Light, lijkt me een goed idee. Goed. Nee, straks onder andere uh, geschiedenis. Wat speelde zich af op deze dag? En deze dag is natuurlijk bij jullie zeker. En dan draaien we nu eerst even de laatste single van The Waterboys. Oh, okay. it to kill last year and showed him One to nine We ain't give you lessons here But brother, you'll be fine Try that till the turkey bites And set them up again Bizar, Waterboys, Hall of the Moon, ken je dat nog wel? Nou, dit is het album, het heet uh, Life, Dead en Dennis Hopper. Op een of andere manier gefascineerd door uh, de acteur Dennis Hopper. Ik weet ook niet hoe het komt. Daar hebben ze ook een plaatje van gemaakt. Dit heet Golf DC. Een heel rustig plaatje voor jou doen. Zeker, ja, dat klopt. Een beetje hole of the moon. Hole of the moon, dat is een grote hit, zeg maar. Ja, nee, maar omdat we hadden het net over de maan en over ICS. Ja, klopt. Als ik die oude plaat had gedraaid, was dat best goed aangesloten. Maar dat heb ik niet gedaan, dames en heren. Mooi niet. Nee. Goed. Ik heb nog een kort bericht voordat we naar het nieuws gaan van 9 uur. Voor honden die agressief gedrag vertonen komt een aanlijn- en muilkorf. O, okay. nou, die landelijk moet gaan gelden. Nou, dat is wel fijn, toch? Ook moeten de eigenaar van alle honden op termijn een cursus volgen. Maar is dat alleen voor de honden? Ja. Oké, okay. ja precies. Dat kan ook nog voor de uh, eigenaar ja. kunnen zijn. Maar ja, het is wel waar natuurlijk. Ze zeggen altijd dat de wolf een uh, gevaarlijk dier is op straat. Nou, maar die nee, hond hoor. is soms hond ook wel een beetje gevaarlijk. Ja, ik loop soms gewoon goed om. Alleen wilde dieren. Ja, ook die ja. katten die allemaal af en alles uit de natuur trekken, mee naar huis nemen. O, die vogeltjes. Dus ook niet ja, nodig, ja, vind ik ja. zo. Ja, vogeltjes. Lijkt hoor. Ja, maar je hebt dus wel bepaalde honden. Die zijn hier nog niet verboden. Maar in Engeland heb je een hele reeks honden. Okay. En die zijn grote van die Staffordshire, maar dan echt heel groot, weet je wel. Ja? Dat je denkt, die hebben ook echt van die schouders dat ze, mm. dat ze echt van die vechthonden zijn. Ik denk, hoe is dat mogelijk dat het allemaal van de wolf is gaan afstammen? Ja, dat is door de jaren heen zo gegaan nou, natuurlijk. Al die vreemde rassen. Zeker. Nou, wat vertel. Ja, oh. ja? ja een bewoner uit Rotterdam die kreeg laatst uh, de schrik van zijn leven. Want hij dacht dus dat de buurtkindertjes een speelgoedslang in zijn tuin hadden gegooid. Oh. Hij wilde teruggooien over de schutting. En toen begon het dier te bewegen. Het o? leek dus om een levende rode rattenslang te gaan... Ja. En de man, die is eigenlijk doodsbankverslak. Hij belde direct de dierenambulance. Wat een lafaard, hè? Ja, medewerkers van de dierenambulance... troffen de slang bij aankomst aan in een wel heel creatieve gevangenis. De melder had hem in een prullenbak opgesloten. Ja. Yeah. En de politie stond er ook al bij om alles in de goede banen te leiden. Maar uh, hij wilde ook zeker weten... Ook dat er niet nog een tweede slang verstopt zat in de tuin... En de medewerkers zeiden nog van, nou ja, het zijn zeven meter lange ouders. Die liggen waarschijnlijk onder je matrasje te wachten, meneer. Hij is overgebracht naar reptiele opvang waar Die je veilig kan herstellen. Dat is nog een ind uit de weg vanaf Rotterdam. Dat zeker waar. Want Zwanenburg ligt die vlakbij. We spreken je zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur. Door al meegens met het NOS.